Een zonnige morgen, een prinsje die reed door zijn land. Plots hoorde hij daar een kikker, die zat huilend aan de kant. Prinsje die vroeg aan de kikker: zegt het kerpje, waarom gedrukt? Ze vertelde hem snikkend wat er met haar was gebeurd. En toen hoorde je doem dedelie, doem dedelie, doem dedelie, doem wek wek wek. Doem dedelie, doem dedelie, doem wek wek wek. ...vertelde het prinsje. Zij was een prinsesje geweest. Een heks die had haar toen betoverd... ...in zo'n klein groen kikkerbeest. De betovering is te verbreken... ...en wel door een zin. En hij zei, dat zal ik doen En toen hoorde je Doem, videli, doem, videli, doem Wek, wek, wek Doem, videli, doem, videli, doem Wek, wek, wek Doem, videli, doem, kwek doem Wek, wek, wek Wek, wek, wek, wek Het prinsje die kuste een frits en toen was het gebeurd, de prins werd ook plotseling een kikker, en zijn vel was groen gekleurd, maar ondanks dit schokkend gebeuren, was er nog één strale troost, want die trouwden met kikker En ze kregen heel veel kroos En die zongen weer dom dideli, doem, dideli, doem Wek, wek, wek Doem, dideli, doem, dideli, dom Wek, wek, wek Doem, dideli, doem